Onberaden wedder, een hoorspel door Jansi Hubert naar de roman van Raphael Sabatine. MUZIEK Twaalfde en laatste deel, De moordenaar de Saint Eustache. Op te merken, jongens eh, Met deze paarden komen we vanavond niet meer in toedoen. We zullen moeten overnachten. Voordat ik zei, Dim Blagnac. Robertje ja. de, de l'Étoile is wel niet zo gezellig. Maar we hebben geen keus. De schat dat het al eens wat middernacht is. De waard slaapt natuurlijk al. Als hm. dus het vuur in zijn hart maar wakker is. Ah, we verkleumden tot op een gabeente. Kom, pas Nog een paar stappen. Dan zullen we zien of rust, warmte en voedsel kunnen krijgen. We hebben het verdiend. Zeker, meneer. En morgen zijn we met uitgeruste paarden zeker binnen drie uur in Toulouse. Hebt u dan nog tijd genoeg Stellig. Ik was er liever vannacht nog aangekomen. Maar dat is nog helemaal niet anders. Hé. Hey. Lauberge de L'Etoile doet zijn naam geen eer aan. Het is donker. Ja. We zullen de wapens even wekken. Hij zal wel kwaad zijn daar nee, niets van te doen. Mijn humeur is ook zo vrolijk niet. Ik kan wel kapot. Wat wilt u? In ieder geval uit de regen en de wind. Kom, in. Ja, doe die deur, mijn goede man? Een helse nacht om buiten te zijn, edele heer. Ja? U reist nog laat. Slot met een verbijsterende opmerking schade. Maar ik heb geen zin de bewijzen daarvan tot in het oneindige aan te horen... Stalknecht. Ik heb geen stalknecht hier, edele heer. Dan verzorg je onze paarden zelf. Als je terugkomt, abendeten voor mij en mijn bediende en een behoorlijke slaapgelegenheid. Ik heb maar één kamer, monsieur. Als u die voor lief wilt nemen, uw bediende kan niet hooi slapen. In nee, sprake van: mijn bediende slaapt niet in het hooi. Met een paar dekens op de grond van de gelagkamer kan ik me uitstekend redden, monsieur. Juist. Ja, Alle Alle werk, monsieur Lood. En een beetje kwiek. Zeker, edele heer. Ik vlieg. Dus eerst de paarden. Als u het goed vindt, neem ik de lantaar even mee. Ik ben dadelijk terug. Monseigneur, hebt u het gezien? Ja. Mijn heer de herbergier was niet alleen klaarwakker... Maar ook geheel gekleed. Verdacht, monseigneur. Heel verdacht. Ja. Wat een bliksem. Die snurft dat toch zo verschrikkelijk? Ga mee, Basil. Ja, monseigneur. Oh! Je kunt hier juist niet zien. Onze stortkende vriend. In zijn volle lengte van het vuur. Wie zou het zijn? Ik weet het niet, Mosse Hoe zou ik? Hij heeft zijn hoed over zijn gezicht. Hé, hey, zou je niet eens een beetje plaats maken. Uh, uh, oui. ik heb even wel recht op deze plaats als ieder ander. Dat is misschien wel zo, maar we zijn doorweekt, dat zie je toch? We moeten onze kleren drogen. Dat nou, is niks mee te maken. Ik heb betaald om meer. Monceur, zal ik dat lompe pak even... Nee, laat me Basile. Als hij niet heel gauw maakt dat hij hier vandaan komt... ...schop ik hem de deur uit om in de regen en de storm wat manieren te leren. Nou, nou oh, ja, Dat gaat zomaar niet. Au! Ach, vader. Goeiemeneer. Daar zal je spijt van hebben. Als ik niet duidelijk genoeg geweest ben... ...wil ik het met plezier nog eens overdoen. Maar je blijft daar in je hoek... ...en ik wil je niet meer horen, verstaan? Nou, gooi we jagen er allemaal, Basil. Dat is. Ik ben moe, Basil. Dat wil ik geloven, mooi Ik denk niet dat de boel hier behoorlijk droog zal worden, daar zal ik het anders op moeten vinden. Ik ben er zeker van dat die vent niet sliep. Nee, hij hield zich zeg maar zo. Gewoon oh, gaan, pas, Basiel. Wieso, edele heer? Nu zal ik eens zien wat ik voor u kan doen. Als je dat maar doet zonder die lantaarn weer mee te nemen. Breng ons liever een paar kaarsen. Zeker, zeker, edele heer Kaarsen. Dat is veel beter. Ik zal ervoor zorgen. Is er nog iets van uw dienst? Wacht de natte kleren. Ik heb een flink vuur in de keuken. Daar zullen ze beter drogen dan hier. Hé, hey, wacht eens even, hè? waar ga je met die degen naartoe? Degen. Oh, ja. Ik dacht, edele heer. Jij dacht, kom, laat ik die degen eens netjes droog uitwringen, niet? <laughs> maar, edele heer, ik wil u alleen maar helpen. Jawel, maar ik voel er niets voor dat je mijn wapen als waardeerijzer gaat gebruiken. Het ligt hier. Zoals u wilt, edele heer. Ah, ja, dan... ...voor de Basil. Zeker, Monseigneur. Het begint me steeds minder te bevallen. Oh, het is hier tenminste droog. En uit de wind. En misschien is het eten appetijtelijker dan de kok. Ik heb eigenlijk helemaal geen trek meer. Jij, Basil. Om de waarheid te zeggen, ik... ...nee, liever niet, Monseigneur. Hier zijn de kaarsen. En, wat mag ik nou eens voor u klaarmaken, edele heer? Niets. Niets? En zo even hebt u gezegd... Waaruit dus blijkt dat we van gedachten zijn veranderd. Voor alles hebben we behoefte aan rust. Wees goed mee in de kamer te wijzen. Zoals u wilt. Zal ik u dan maar voorgaan? Ja. Zou je de lantaarn nu niet meenemen? Oh. Ja, natuurlijk. Ik dacht dat u bediende in de gelachkamer. Monsieur Loop! U moet niet zo vaak denken. Ten eerste gaat die bezigheid u niet al te best af. En ten tweede praat u wel meer dan voldoende. Kom, waar wachten we op? Hierheen. De trap op, edele heer. Wat is dat? Iedereen het aan mij vragen? Jouw herberg. De ja, ja, ja, natuurlijk. De, de wind. Dit is de kamer, monseigneur. Als u hiermee genoegen zouden kunnen nemen... In aarde, monsieur Lod. Zal ik de lantaarn dan maar... Hier laten, ja. Dat bedoelde ik te zeggen, monsieur... Ik wens u een verkwikkende nachtrust. Ja, van bon mich. help eens even met, met mijn laarzen. Ja, vooruit nou. <laughs> Stel er nou niet te kijken of je bij de beur op bent. Het lijkt er anders verdacht veel op monseigneur. Ik vertrouw het alweer minder dan straks. Bang, Basile? Dat in geen geval, monsieur Marquis. Maar van slapen zal toch wel niet veel komen, denk ik? Nee. We rusten misschien. Zo. Ik ga tenminste dit bed eens proberen. Basil, zet de lantaarn daar in de hoek, maar laat hem branden. Zo, ja. Eventuele bezoekers kan ik nu beter zien dan zij mij, begrijp je? Oh, juist, ja. ja. <laughs> wel, Basile, wel te rusten. Uh, wacht even. Voor alle zekerheid zal ik vannacht het bed delen met dit koude, maar uiterst solide staal. <tie> uh, mocht er iets zijn dat je verdacht lijkt, dan kom je meteen en zonder plechtplegingen hierheen. Begrijp je? Zeker, monseigneur. Goedenacht. Oh, That hard to sound the bassy. <sighs> ...hier aan de deur. Monseigneur. Bij alle heiligen. Roud Hoe kom jij hier? Heb ik jou niet gezegd? monseigneur. Oh, monsieur de Marquis, wat ik u binnen mag, spreek zachter. Oh. Duizend duivels. U wordt het toch al te gek? Ik heb met jou... In zemels naam, monseigneur zwijg. Ze willen u vermoorden. Wie? Het is een complot. Ik heb brokstukken van een gesprek opgevangen. En je? De waar van Auberge de Litoire hier moet u vasthouden en u slaap. Rustig, de begin bij het begin. Ach, monseigneur, het begin, uh, ja, het begin was. Nou, know, zodra ik weer wat kon lopen, ben ik op weg gegaan om u te zoeken. Ik moet en zal u vergiffenis vragen. Ik wil. Verder, verder, wat komt straks? Van monsieur de Castelroux vernam ik dat u naar La Védan was vertrokken, en ik ging u achterna. Maar omdat ik geen paard meer heb en geen geld genoeg, moest ik te voet gaan. Ik kon niet verder komen dan Fenouille. En daar zag ik in de herberg waar ik uit was een jong edelman. Hoe zag hij eruit? Nou, gewoon zou ik zeggen. Gewoon? Heb je iets bijzonders aan hem gemerkt? Nee, monseigneur. over ja, het moest zijn... Ja, ja, toch. Hij verspreidde een min of meer hinderlijke muskusgeur. Ah, Ah, parfum van de chevalier de Saint-Eustache. Ja, monseigneur. Ja, nou. zo heb ik hem horen noemen. En, en buitenwachters, wat een hele compagnie En honderd. Ja, ja, ja, ja, ja, verder. Ik dacht dat hij geld gaf aan een gemeen uitziend individu. En dat vond ik een beetje vreemd. Ik probeerde iets op te vangen van hetgeen ze bespraken. En toen hoorde ik uw naam noemen. En de waard hier Je zit ook in het complot. Dat dacht ik wel. Nou, nou, kan niet meer, hè. Dat gemeen uitziend individu is inmiddels ook gearriveerd. Maar hoe kom jij hier? Ik ben teruggelopen naar Blanjac, monsieur. Ik heb me hier op de zolder verstopt om u nog net bij tijd te kunnen waarschuwen. Als ik een paard had gehad... zou ik u tegemoet zijn gegaan, maar... arme, oude, trouwen kan niet meer, Je bent een. Oh, oh, niet. Wat is er? oh. Monseigneur neemt u me niet kwaad. Monsieur de Marquis, ik, ik ben nog niet helemaal in orde. maar goddank... U noemt me weer carimède. Mag ik hopen? Ja, carimède. Ik neem je niet alleen terug, maar ik zal je morgen twintig louis doorgeven om zalf te kopen voor je pijnlijke schoon. Vlug, verdwijnen onder het bed. Ja, monseigneur. Uh. Wie daar? Ik ben het monseigneur. Basile. Kom binnen, de deur is niet op slot. Wat is er nou weer? Wat, wat heb je daar? Een kan warme wijn, monseigneur. De Waard laat u vragen of u die op zijn gezondheid wilt leegdrinken. drinken. Zo u al geen honger hebt, zegt hij, is het goed tegen de dorst en de vochtige kou. Zeer attent, Van de Waard. Heeft hij jou ook? Ja, monseigneur. Dat staat voor mij ook zo'n kamerleden, maar... Jij denkt ook dat monsieur Loh daar een stevig slaap met alleen heeft gedaan. Ja, monseigneur, dat denk ik. Geef hier. <lacht> Zo. Ga weer naar beneden, Basile. Bedankt de waard allerhartelijkst. En zegt dat ik alles heb opgedronken, hoewel ik vier van de slaap. En de wijn die ik heb. Jij doet of je er nog erger aan toe bent. Drink quasi wat van jouw wijn en dan val je ook in slaap. En denk erom, Basile. Snurken als roos. Zonder hier, monseigneur. Zodra die bof beneden wegsluit, dat zal hij zeker doen, volg je na een minuut. Ik zorg wel voor een stijlvolle receptie. Ik twijfel er niet aan, monseigneur. Maar. ...kunt u hier alleen kijk eens onder het bed. Bonsoir, Basile. <laughs> <laughs> Morgen, mon dieu. Dat, dat is... Ganymede, verdwijn, Basil. En zorg dat je rol met overgave speelt. U zult tevreden zijn, monseigneur. Mm. Mm. O, je kan niet met, Hij is nu al eens een rol. Ja, Basile is een gewetensvolle kei, monseigneur. Zeker. Hij heeft je uitstekend vervangen. Ah, dat, dat doet me oprecht genoegen, monsieur de marquis. monseigneur. Ja? Heeft u, mademoiselle de la Védon... Ik bedoel, is zij nou dat ze u zo boos verliet in Toulouse, bedoel ik? Ja, zeg het maar, ik kan niet meer, Ach, monseigneur, ik. Ik had zo graag gezien dat mademoiselle de nee. la Vidence, madame la marquise de Bardemille... Nee, ik of... niet meer, Die kans is verkeken. Voorgoed. Oh, monseigneur. Dat, dat. is verschrikkelijk. En mijn schuld. Allemaal mijn schuld. Hoe kon ik over. Nee, ik te... kan niet meer, het is jouw schuld niet, maar de mijne. Oh, nee, nee, nee, monseigneur. De Comte de châtel ik heb mij geen haar beter gedragen dan hij. In een ogenblik van uiterste vertwijfeling heb ook ik, mademoiselle, een trouwbelofte afgedwongen. Maar. Een, een trouwbelofte? Oh, maar dan is toch alles in orde. Dan gaat mijn liefste wens toch nog in vervulling. Oh, monsieur de marquis, uw vader. Stil toch! Texische kerel! Je zou moeten de hele scène bederven. Als mijn vader dit had beleefd... zou hij me met minachting hebben overladen. Nee, Karimère. Ik denk er niet aan Mademoiselle de Lavidon... om haar belofte te houden. Als alles achter de rug is... zullen jij en ik wel naar Bougainville gaan, denk ik. Maar uh, Bougainville, monsieur. En, en het hof dan? Parijs? Parijs kan nog gestolen worden... Stil! Daar zou je het hebben. Blijf onder het bed. dat je me kunt grijpen. Ja, maar dat wil ja. ook niet meer loslaten hoor. Nee, nee, nee. Stil! Stil! Ik slaap! <tus> Ja, heb het, heb het ons, heerlijk Was hier, geef die dolk Zie zo, snurkene vriend Je merkt wel dat jij niet de enige bent die zich slapende kan houden Zeg op, kan Voor wie moest je dit smerige werk opknappen? Ja, als u er iets van verstaan wilt, monseigneur, dan, dan zal Baziel zijn keel een weinig meer ruimte moeten geven. Ja, doe maar even, Baziel. Ik, ik steek haast. Dat, dat is een gemeene streek. Ik, ik zal jullie... Goed zo, Basile. Zodra deze brave borst iets zegt dat niet door de beugel kan, draai je de schoepen weer stevig dicht. Denk erom, ik vraag het je nog één keer... Wie heeft je gezegd mij naar de andere wereld helpen? Nou! Ik zou... Ik zou het nooit gedaan hebben... Als... Als hij me niet zoveel geld uitge... Wie? De chevalier. Welke chevalier? De centus thuis. Hoeveel de geld? Tiedelen we door. Hm. Kan het niet veel vinden voor een vermoordende De chevalier slaat me toch iets te laag of ik? En het dubbele in Toulouse. Als ik... Als u... Uh, Juist... Nou, in Toulouse kom je, dat kan ik je verzekeren. We zullen je binden dat je geen film meer kunt verroeren. Hè? En over een paar uren zal de en Basile je overdragen aan kapitein Mironsac de Castelroeg. Doe hem een hartelijke groet, de, animé, de En vraag hem deze schafuit op te bergen alsof hij van goud was. Ja, monseigneur. En, en u, monsieur de marquis. Ik ga zo gauw mogelijk naar de koning om zijn majesteit een verhaaltje te vertellen. Een verhaaltje, monseigneur? Ja. Het heet. De moordenaar de Sainte-Eustache. Hm. Nou, het is weer een mooi verhaal, Marcelo. Je bent er gul mee de laatste tijd. Maar goed, we zullen de Saint-Dustache onmiddellijk een hechtenis doen nemen. Voor mij had je die struik over niet helemaal uit blanjac naar Toulouse hoeven te slepen. Nee, ik zie je. Wel, nee. Je woord is mij genoeg. Enfin, misschien heb je nog wat aan hem als getuige voor het tribunaal. Maar als jij mij zegt dat de Saint-Dustache zich niet ontziet mensen van onbesproken levenswandel voor het tribunaal te brengen, als jij een beschuldigd van hoogverraad, dan is hij voor de beur. Hoewel, een dwaas van zijn hoofd beroven is eigenlijk het summum van overbodigheid. Zeker, majesteit. Ik dank u, eerbiedig, dat u mij zoveel vertrouwen weer waardig acht. Uh, maar. Uh... Ja? Ja? Kom er maar mee voor de dag. Voor de dag? Waarmee, sire? Met de vicomte La Vedon, natuurlijk. Maar weet... Hoe weet u dan sieren dat bij mijn vroomheid, dat zou ik menen. Madame la vicomtesse heeft mij al lang verteld dat je onderweg was... om haar echtgenoot uit de klauwen van het tribunaal te redden. Is Madame la vicomtesse hier geweest? Ja, bij mijn ziel Marcel. Dat is geen vrouw, dat is een orkaan. Een uur geleden ongeveer is ze hier geweest... maar de atmosfeer van dit vertrek is nog steeds in beroering... Tja, wat een vrouw. Wat de vicomte lavedon ook op zijn geweten heeft. Alleen om dat schepsel zou men hem veel moeten vergeven. Dus u laat de vicomte in vrijheid sire? Dat wil zeggen, als jij zijn onschuld kunt bewijzen, zal ik het ogenblikkelijk doen. Zijn onschuld bewijzen, sire? Ik? Ja? Is dat zo vreemd? Zeer vreemd, sire. En waarom dan wel? Monsieur le magie? Majeste, u laat een man gevangen nemen? Waarna u van hem verlangt, of in dit geval van mij, te bewijzen dat zulks zijn onrecht is geschiet? U houdt mij te goede, de gebruikelijke wijze, althans de manier die het rechtsgevoel vermag te bevredigen. <coughs> Pardon, sire. Ik bedoel, men gaat toch pas tot arrestatie over... Indien men bewijzen heeft of denkt te hebben die een zodanig ingrijp rechtvaardigen. En dacht je dat ik die niet had? Nee, majesteit. Ben u de onbetrouwbare en tendentieuze verklaringen van Saint-Eustace. saint eustache saint kan naar de duivel lopen. Ik bedoel, madame la vicomtesse. De vicomtesse? De la vidant? Ja, mijn beste Marcel. Wist je dat die vrouw zo verschrikkelijk vloekt? Ze snikt. ...op haar mondje gevallen, majesteit. Maar... ...en ze is voor niets en niemand bang. Ik was in het geheel niet van plan haar te ontvangen... ...maar ze raakte gewoon slaags met de Zwitsers van de wacht. Vreselijk, zeer. Vreselijk? <laughs> niets minder dan een verschrikking. En heeft zij u gezegd dat de vicomte De eerste Orleanist is... ...die er buiten hel en vage vuur bestaat. Maar dat is... ...ze vertelde er meteen bij... Dat monsieur le vicomte daar niet aansprakelijk voor was, omdat zijn grenzeloze domheid hem belette te zien dat u op het verkeerde pad was. Majesteit, die vrouw... Is een ramp, ik weet het. Ze vond nota bene die onvoorstelbare domheid van de vicomte voldoende reden om mij te verzoeken hem daarom haar gauw vrij te laten. En dan vraag ik je Marcel. <laughs> Ik sta verstomd. Te... Dan zou ik maar eens bij mijn schoonmoeder in de leer gaan als ik jou was. Die heeft daar niet zo'n last van. Toen ik haar vertelde dat het recht zijn loop moest hebben... en dat de vicomte dus de uitspraak van het tribunaal had af te wachten... begon zij op haar beurt mij een paar dingen te vertellen. In hoofdzaak of voor mijzelf. Majesteit, hoe heeft u kunnen toestaan... Op... Oh, ik moet zeggen, het heeft zeer verhelderend gewerkt... Het schijnt dat ik door niets dan huigelachtige vlees ben omgeven, Marcel. Enfin, dat stond daarom toe. Het was jammer dat hij oorspronkelijk betoog werd onderbroken door de komst van vier gealarmeerde musketiers, die haar na een korte, toch zeer krachtige worsteling konden overmeesteren en wegdragen. Marcel, Marcel, alle heiligen mogen je beschermen als je ooit met haar dochter trouwt. Dankzij madame la Vicomtesse is die kans nou wel voor goed verkeken, Sire. Nou, dan mag je de hemel en mij wel op je knieën danken. <laughs> Majesteit, ik wilde wel dat ik met u kon meelachen. Maar de vicomte la Védan... Is een verrader. ...heeft zich van deelneming aan de opstand onthouden, Sire. Dat weet ik zoals u bekend is door mijn verblijf op la Védan. Ja, goed, goed, goed. Maar wat wil je daarmee zeggen? die men Lodewijk de rechtvaardige noemt, niet zal gedogen... dat deze man, die nooit het zwaar tegen u heeft opgeheven... precies eender wordt gestraft als degene die dat wel hebben gedaan. Aha. Je bent dus inmiddels wel bereid toe te geven... dat hij aan enige straf niet zal kunnen ontkomen. Zeker, de majesteit. Maar de mate van... Ik begrijp natuurlijk dat een terechtgestelde schoonvader... ...een gelukkige echtverbintenis... ...in de weg zal kunnen staan. Uh, als jij hem nou eens zou moeten straffen... ...Marcel... ...wat zou je dan doen? Majesteit, ik zou bepalen... Nee! Niet haastig... ...maar eerlijk. Zowel ten opzichte van Jérôme de Lavignan... ...als ten opzichte van mij. Kijk, Marcel... ...ik neem een vel papier... En een pen. Jij mag het zeggen, ik schrijf het op. Je weet dat ik dit voor niemand anders doen zou, maar... Wel? Kom aan. Ik zou zeggen... Verbanning, je. Goed. Het staat er al. Levenslang... Nee, Sire. Dat zou te lang zijn. Voor de duur van mijn leven dan? Dat zou, hoop ik, Sire, nog veel langer zijn. <hij> Dank je, Marcel. Nou, zeg het. Hoe lang dan wel? Als ik zou mogen voorstellen... Stil maar. Ik ben er al. Zie hier Marcel. En wat is dit? Oh ja, voor ik het vergeet. Chateau-le-Roux is vanmorgen gestorven. Door bemiddeling van Chateau-le-Roux heeft hij mij onder andere dit doen toekomen. Met verzoek om in deze aangelegenheid te beslissen. Voilà. Maar dit is het document waarbij ik al mijn bezittingen in Picardie aan hem overdraag. Ja. Maar dat gaat niet door, Marcel. Integendeel. Ik vind dat jij je in deze kwestie hebt gedragen als een edelman. En Chateleau beslist niet. Daarom bepaal ik dan Sier, ook dat... ik vermoed wat u wilt gaan zeggen. Maar als u het mij veroorlooft, zou ik u willen vragen. Kunnen we niet vergeten dat er ooit een weddenschap is geweest? Ik moet althans met beslistheid weigeren. Op maar iets uit een alatenschap voor de nalatenschap van de Chapelreau te aanvaarden. Marcel, ik dank je voor dit antwoord. Ja, wij zullen besluiten dat alles blijft zoals het is. En opdat jij over mij ook niet te klagen zult hebben, hier heb je mijn veldschrift in zaken de Lavidan. Sire, dat is. een. zeer mild vonnis. Vijf jaar verbanning. Zonder verbeurdverklaring van zijn bezittingen, zodat hij bij zijn terugkeer. Wat is er? Majesteit, u bent veel te goed. Die. die straf is te licht. Te licht? Wel heb ik van mijn leven. Ja, Sire. Ik moet u dringend verzoeken goed te vinden en alsnog te bepalen dat madame la Vicomtesse haar man in zijn ballingschap gezelschap zal houden, zodat... <laughs> Marcel, beste kerel, wat zal ik je missen? Wie onder alle vervelende stervelingen die mij omringen... zou ooit op deze ingenieuze gedachten zijn gekomen? Hier dat papier. Ik schrijf het er meteen bij. Maar zorg er dan ook voor dat onze wil zonder verwijl wordt uitgevoerd. Zeker, majesteit. <laughs> U dus niet kunnen bereiken, monsieur Nee, mademoiselle Als madame, uw moeder mij niet was voor geweest, misschien nog wel Maar door zelf tegenover zijn majesteit het verraad van uw vader Toe te geven Ja, monsieur Ik begrijp het wel Vijf lange jaren Zal ik dus mijn ouders niet zien Tenminste, niet op Franse bodem. Maar niemand zal u beletten hen in Spanje te gaan bezoeken Of gezelschap te houden dat is waar. Wel, monsieur... Ik wil u uit de grond van mijn hart bedanken... voor alle moeite die u zich hebt gegeven. Is het resultaat... in overeenstemming... met wat ik u had beloofd te doen... en Ja, monsieur. Ten volle. Goed. Goed. Dan kan ik dus nu mijn taak hier als vol beschouwen. Kan die meiden? Geef me wel tot opstijgen. Zeker, monseigneur. Gaat u weer weg, monsieur? Ja, mademoiselle. Maar ik dacht, monsieur le marquis, dat wij een overeenkomst hadden gesloten. Om... Een overeenkomst waaraan ik u niet zal houden, mademoiselle. Waarom niet, monsieur? Omdat... Hoewel ze mij werd ingegeven door liefde voor u... Ik nu wel zie dat er niets goeds uit kan groeien. Want hoe zou ik ooit mogen hopen die liefde beantwoord te zien? En dus... Vinnie. Adieu, Roxalan. Zou u werkelijk willen vertrekken, monsieur... ...zonder mij tenminste de hand te geven? Nee, maar ik, ik kan... Het zou mij spijten, monsieur de Bardy, ...als u zich ten aanzien van mijn aandelen in de overeenkomst zou moeten beklagen. Klagen ligt niet in mijn hart... Dat weet ik. En uw spreekwoordelijke grootmoedigheid doet u zelfs afzien van rechten die niemand u wenst te betwisten. Ik, ik, ik begrijp niet wat u... Ik sta erop, monsieur, dat u in dit geval voor uw recht opkomt en volledige betaling eist, zonder enige korting of rabat. Ja, maar... Roxalaan, ik... Marcel... Al is het dan niet oorbaar, ik wil het nog wel eens zeggen. Ik heb je lief. Maar, maar dat is... Roxalan. Ik verlang naar je. Roxalan. Ik weet werkelijk niet hoe ik ooit zonder jou gelukkig zou kunnen worden. Stil. Voor er weer misverstand komt... ...betekent dit dat je me vergeeft? Ja, Marcel. Alles? Alles, Marcel. Ben je bijna? Ik kom, monsieur Marquis. Nee, wegblijven! Ik heb er de op te stegen, en dat en laat afzuigen. Roxelman, eindelijk. Ja, Marcel, Eindelijk. De Moordenaar de Saint-Eustache. Dit was het laatste deel van De Onberaden Wedder, Een vervolghoorspel in twaalf delen door Jansje Hubert. naar de bekende roman van Rafael Sabatini. De medewerkenden waren Bert Dijkstra als Marcel, de marquise de Bardely, anne Annemarie Dupont van Ees als Roxelane de la Védan. Van Heskes als Gaston Rodenard, alias Ganymede, Wim Kouwenhoven als Koning Lodewijk XIII, Sylvain Poons. ...als Basile, Floor Koen als de waard van de auberge de l'Etoile... ...en Tony Folletta als een onguur individu. De regie had Jan C. Hubert. En hiermede zouden we dan opgelucht dat alles zo goed is afgelopen, afscheid kunnen nemen van de onderraden Wedder en zijn Roxalan, die er belevenissen, blijkens de vele brieven van luisteraars, met belangstelling zijn gevolgd. Maar het merkwaardige is dat bijna al die luisteraars de omlijstende muziek zo mooi, aardig of toepasselijk hebben gevonden en willen weten door wie ze werd gecomponeerd. Wel nu, in het vertrouwen dat wij daar velen een plezier mee doen, zullen we deze muziek de platé suite van Jean-Philippe Rameau. geheel laten horen in onze uitzending van volgende week. zaterdag 20 april aanstaande. des avonds om kwart over elf. MUZIEK